Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kernwapenprogramma van Noord-Korea wordt uitgebreid. Dat is volgens het staatspersbureau besloten op een militaire top in het land. Onder leiding van Kim Jong-un is ook besloten dat de kracht van raketten aanzienlijk vergroot moet worden...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 De man die gisterochtend werd beschoten door de politie in Halsteren is niet door de politiekogel overleden, zegt het openbaar ministerie. De politie kwam in actie omdat de man zichzelf bij een woonhuis aan het verwonden was. Hij reageerde niet op de agenten en op pepper spray, dus schoot de politie hem in zijn been. Dat was niet de doodsoorzaak. Waar de man wel aan is overleden, wordt nog onderzocht.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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. I'll be playing at some of my shows next year. Heading to Colorado, Denver, the Temple Club, Jan 11th. 18th, I'll be in Houston, Texas. 31st, I'll be in Oklahoma. woo -hoo! And then heading to Rise Nightclub in St. Charles, Missouri. Then off to Prague. Head over to pauloakamfold.com for all the details. Now brand new, this is Nat Mundy's extended mix of Inside. It's out now, it's on Perfecto Records. can fold. Lima. Love, love, love that track. Used to play it for a long time anyway, I'm Paul Oakenfold. Keep it locked for more coming up. False transmission. Paul Oakenfold returns after this. Planet Persico, Portal. Best. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.